morgen 1 voor 7 het Q Music nieuws van nu.nl Krijg je van Annemarie. Ja, Goedemorgen. Grote webwinkels als Bol en Mediamarkt... halen per direct verschillende koptelefoons uit de verkoop. Er kunnen namelijk schadelijke stoffen inzitten, meldt het AD. Via de oorkussens kunnen die het lichaam binnendringen. De stoffen zijn slecht voor het immuunsysteem. Het gaat om 81 modellen van bekende merken als Apple, GBL en Samsung. Action en Hema bekijken of er extra onderzoek nodig is... naar hun koptelefoons. Er worden veel meer fouten gemaakt met namen op vonnissen van de rechtbank... dan eerder werd gedacht, de Telegraaf schrijft erover. Eerst leek het te gaan om een paar honderd gevallen... maar volgens klokkenluiders zijn het er misschien wel 50.000. Doordat namen, verkeerde namen op vonnissen staan... kunnen onschuldige mensen, zonder dat ze het weten, een strafblad krijgen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken roept Nederlanders die in Mexico zijn op om binnen te blijven. Gisteren werd in Mexico een grote drugsbaas door de politie gearresteerd en gedood. Waardoor het nu erg onrustig is in Mexico. Het kartel waar de drugsbaas bij hoort pleegt massaal wraakaanvallen. En ook gebieden waar veel toeristen zijn, daar geldt nu code rood. De Olympische Winterspelen in Italië zitten er erop. Gisteravond werd de vlam gedoofd tijdens de sluitingsceremonie. En daarbij droegen Jorrit Bergsma en Xandra Velzenboer de Nederlandse vlag een eer, zegt Sandra bij de NMS. Ja, ja, gewoon echt heel erg mooi om dit te doen. Om het hele team af te sluiten. En uh, dat ik dan met Jorrit met de vlag mag lopen, ja, vind ik echt een eer. Ja, voor Jorrit Bergsma waren de Spelen met de twee medailles een groot succes. En nu heeft hij wel weer zin om naar huis te gaan. Ik zie ernaar nou uit om uh, de, de kast van thuis weer te eten en uh, nou, gewoon thuis bij het gezin te zijn, ja. Voor TMNL waren het de succesvolste winterspelen ooit met 20 medailles, waarvan 10 gouden. De winnaars gaan morgen langs bij de Koning en Koning. Het wereld van Weerplaza: vandaag een mix van zon en wolken. Zat verder een stevige wind en het wordt tussen de 8 en 12 graden. Midden- en Zuid-Nederland is weer aan het werk. Noorden heeft vakantie, maar er zijn wel wat vertragingen van 25 minuten of langer. En dat is op de A1 door de ongeluk. Richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken staat 10 kilometer met 33 minuten. Op de A2 in naar utrecht tussen Rosmalen en Empelbrug 4 kilometer en half uur. Dus op de A28 een ongeluk gebeurd van Zwolle naar Amersfoort. Het wordt voor 7 kilometer en drie kwartier vertraging tussen Nijkerk en Hoevelaken. En op de A50 een ongeluk naar Arnhem tussen Valburg en Rijnbrug 6 kilometer met daar 27 minuten. 2 over 7 op je maandagochtend. Goedemorgen. Het is net zeven uur geweest, ik moet er nodig uit. Doe mij eerst koffie, brood en kaas, of thee en yoghurt en fruit. Geef mij het nieuws van Annemarie. marie voel ik naar mijn werk toe rij. Ja, Mattie en Marieke is, wat ik wil bijna ontbijt. And the days are cold and the cards all fold And the saints we see are all made of gold Kijk je, Music Demons. Goedemorgen, 5 over 7 op maandag de 23e van februari. Je luistert naar show 1587, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Goedemorgen, Annemarie. Goedemorgen. Goedemorgen op de redactie. Goedemorgen. Nou... Ze zijn er weer terug op het honk. The band is back together. Uit het schitterende Italië, we hebben de afgelopen twee weken wel heel erg voor jullie gedood. Jullie stonden ook steeds op de mooiste plek. Ja? Met uh, prachtige blauwe luchten. Of in de. Uh, oh. Ja, kijk, het regende soms ook wel eens in Milaan. Maar dan klonk het toch nog zonnig. Ja, klopt. Jullie vanuit uh, Italië daar. Ja, we hebben hier natuurlijk ook enorm zitten genieten van alle, alle sporten. En heel erg lekker meegekeken op televisie. Maar jullie waren erbij. Wat was nou, ben ik benieuwd naar, voor jou en voor Luc ook het echt ultiem favoriete sportmoment? Goh ja, dat, ik uh, ben heel erg benieuwd wat Luc zo meteen vindt. Maar ik, voor mij is dat uh, Jutta leer dan. Ik denk ja, dat dat over heel veel Nederlanders zijn. Ja, maar er zijn zoveel mooie medailles te vieren. Kijk, ik vond Jutta zo bijzonder. Omdat uh, fysiek zijn ze allemaal door de bank genomen even goed. Dus die laatste paar duizendsten, die laatste paar honderdsten... en dat heb ik uit de mond van de sporters zelf... Ja, die zitten allemaal tussen de oren. Daar zit je winst, zeg maar. Het mentale gedeelte van gewoon heel simpel de druk uitzetten. En die druk is er sowieso, daar hoef je niks voor te doen. Die krijg je gewoon cadeau, om het maar even zo te noemen. En dan is de truc op het moment dat je bij de startlijn staat... alles van je af te laten vallen. En op het moment dat de druk er al is... dan kiest Jutta er ook nog voor... omdat zij vindt dat zij het zo moet doen om in een privéjet te gaan zitten waarvan je weet, daar komt gedoe van. Om haar eigen route te kiezen waarvan je weet, er komt gedoe van. Want iedere keer als zij haar eigen pad beloopt waar mensen iets van vinden... dan bouwt die druk zich op. Dus ja. zij kiest er ook nog voor om dan te zeggen... dikke middelvinger naar jullie allemaal, ik ga het op mijn manier doen. En dan kies je eigenlijk de weg van de meeste weerstand. En om dat dan toch nog uit te kunnen zetten... En als dan een paar seconden voor je Femke Kok een wereldtijd rijdt... en dan worden ook daar de duimschroeven nog even verder aangedraaid... en om het dan te flikken... ja, ik had de tranen in mijn ogen staan. Want dat is voor iedereen zo'n enorm voorbeeld om je eigen weg te kiezen... en dan gewoon te denken, laat iedereen maar lullen. Dit is mijn weg en ik ga het nu doen... En dat het dan lukt, ja, ik had bij dit moment echt de tranen in mijn ogen staan. Utah Leerdam door de laatste bocht heen. Hier gaat een 1-2 aankomen oh. voor Nederland. Maar wat wordt de volgorde? Beide de armen los. 1-10, 1-11, 1-12. Het is de gouden medaille voor Utah Leerdam. In. 1 12-31. 1-12-31. Oh. Wat Ze een droogzinnig snelle tijd voor Utah Leerdam. Het is goud voor Leerdam, oh. zilver voor Kok en dat brons voor Mio Takagi. En dan moet ik ook nog zeggen, wat ik ook zo opvallend vind: is dan gaat dat schaatspak af. En dan komen die blonde, wapperende haren eronder vandaan. alsof het net is gefeund. En dan komt er eigenlijk gewoon een popster over de finish. Ja, ja als ik moet kiezen, want ik vond inderdaad, het wordt nu meteen gezegd. Ja, het goud van Femke Kok. Leon, ik vond dat ook prachtig. Antoinette Rijpma de Jong, ik had opnieuw de tranen in mijn ogen. Maar je vraagt me naar één moment. Ja, ja hier is zo'n knal afgegaan. Fantastisch. En dit was helemaal in het begin. Dit was die eerste maandag, twee weken geleden. Dus het, dit zette ook wel heel erg de toon voor wat er nog ging gebeuren. Ja. Ja, ah, absoluut. En dan blijkt dus nu dat het de meest succesvolle winterspelen voor Nederland ooit zijn. Luc, wat was jouw moment? Als ik moet kiezen, dan ga ik voor de eerste gouden medaille voor de shorttracker Jens van het Wout. Op de, de 1000 meter was dat. We hadden fantastische plekken in dat shorttrackstadion. We konden de hele shorttrekbaan zien. We konden ook de rest van het team langs de kant van de baan bekijken. De coach, het publiek. En het was zo ontzettend spannend in die finale. Come on, do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Do it! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Fuck Yeah! Yeah! Yeah! Ja, Dat was oh. Luc die daar zijn stem achter liet uh, in Daard. Milaan. Dat was precies dit moment eigenlijk. Daar is dat gebeurd? Joh! Ja, Gelooflijk. Nou, ja, ja, dus, short track, ja. dat was wel waanzinnig om te kijken. Dat was ja. fantastisch. Later deze ochtend ga ik jullie nog even uitleggen waarom ik afgelopen vrijdag toch allerlei Short track finales heb kunnen kijken. Terwijl ik eigenlijk naar een theatervoorstelling zou. Uh, dat, uh, de vrijdagavond liep een beetje anders voor mij. Maar toen ik ernaar zat te kijken, dacht ik ook alweer. Nou, ik had het eigenlijk niet anders gewild. Echt fantastisch. Hey, Wouter heeft nog een vraag voor jou? Goedemorgen, Mattie hm. Ben je nou deze dagen in Milaan helemaal niks kwijtgeraakt? Nee, eigenlijk niet. Wel bijna. Ik uh, moet zeggen, ik had van heel lief... van mijn vriendin had ik in de koffer een foto van ons beiden uh, meegekregen... zodat ik die daar op mijn nachtkastje kon zetten. Ja. Nou, super lief. Dus het eerste wat ik hem neergezet toen ik mijn koffer uitpakte. Maar ik kreeg van de vrienden van RTL Boulevard... die kwamen mij namelijk uitzwaaien op Schiphol... kreeg nog een foto van jou. Heel lief. Hè. Jammer dat je daar zelf niet aan had gedacht. Dus uh, ja, ik had een foto van jou, maar ook van Kiki... Uh, naast elkaar op het nachtkastje staan. Ach, dus... Heb je dat echt allemaal laten, ook die foto van mij laten staan? Was dat niet een beetje voor de bühne? Nee, heb ik gewoon laten staan oh, natuurlijk. Lief. Dus jullie stonden daar naast elkaar en wij zaten in de taxi. Uh, en het busje stond nog voor het hotel. En toen kwam een van de schoonmaaksters naar buiten gerend... met die twee foto's. En die zei... The pictures of your wives! Dus ik denk nu thuis dat ik een hele harem heb. It started in my soul with dandelion days. So take me to the clouds where we can People change, and I know for us to grow. We got Smith Nile, Hornbecky Music, uh, Drive Safe. Gisteren rond tien voor één kwam er in onze groepsapp van de Ochtendshow een appje van Mattie Valk. Nou, jouw hoofd staat echt nooit uit. Dat is echt het ultieme bewijs. Want jij kwam met een ja of nee ideetje Nou ja, soms doe je iets. En uh, dat zit ook een beetje in jouw systeem. En ik hoop ook in het systeem van onze luisteraars. Dat je denkt: hé, hey, dit is een potentiële ja of nee. Jij stuurde ja of nee wifi aan in het vliegtuig. Nou, komt-ie. Nee. Oh, ik had een ja. Ja, dat dacht ik al. Ja, want die wifi, ja. die had ik natuurlijk genomen en daardoor komt ik de ja of nee versturen. Nee, ik vind het heerlijk om even in een vacuüm te zitten waarin je dus helemaal niet bereikbaar bent. En ook niks hoeft en niet hoeft te scrollen en niet op je nieuwsapps en zo. Hoeft gewoon heerlijk dat het uh, niet hoeft. Maar is dat in alle vliegtuigen zo dat je wifi kan kopen? Nou, ik had gisteren gewoon zo'n uh, simpel vliegtuigje. Tenminste, ja, gewoon zo'n chartervlucht. Weet je wel, zo'n uh, zo bus, eigenlijk bus in de lucht. En uh, ja, gewoon wifi. Echt super snel ook, joh. Maar je kon er gewoon op, of moet je dan ook nog wat betalen? Nee, ik kon hier gewoon op. Ja, ik vind het dus heerlijk dat het niet hoeft. Dat je het uitzet en dan, euh, nou, dan een paar uur later land je weer. En dan ben je heel even een soort glitch in de matrix ja. geweest dat er niks is gebeurd. En dan hmm. lekker dat boekje lezen met alle uh, het voedsel wat je kunt kopen aan boord. En uh, wat er allemaal te doen is in de stad. Oh ja, ja. gewoon een boek heerlijk. dat je mee hebt. Gewoon ja. aanrommelen, zeg maar. Eventjes off offline aanrommelen. Ja, maar dat kun je natuurlijk thuis ook doen. Hè? Nee, maar je weet toch dat, dat deze stok achter de deur... dat je namelijk in die, in die buis zit in de lucht... op 11 mm. kilometer hoogte... Dan neem ik een heerlijke stok achter de deur. Oh, ja. Want thuis leg ik hem dan wel eens uh, even in de keuken neer. Maar bij ons is dus alles... De verlichting is allemaal van, uh, via Philips Hue. Dus ah, de ja. hele tijd moet ik op een app moet ik de verlichting aandoen... en dan, dan pak ik mijn telefoon voor de verlichting... en dan zie ik ook dat ik weer twee appjes heb. Ja, precies. Anders sta je in het donkerde pasta te rollen. Ja, daarom. Dus dat kan nooit. Ja, ja, ja oké. Okay. Uh, mocht je zelf nog een idee hebben voor uh, ja of nee? We hebben deze nu natuurlijk gehad. Ja, we hebben deze nu wel echt weggespeeld. Uh, laat het maar even weten via de q app Zometeen, om, uh, hoe laat doen we dat? We doen dat altijd om kwart voor acht. Een nieuwe ronde. Olympische winterspelen ooit voor Nederland? Ja, dit is een waarvan we over twintig jaar nog zullen zeggen. Weet je nog die spelen waarbij Jutta Leerdam het onmogelijke mogelijk maakte? Hier staat h in de stel, Olympisch kampioen: glitter, klemmer, goud voor Leerdam. Ja, Olympisch record Fuck. Uh, yeah. Die spelen met drie keer goud voor Jens van het Woud. ...oog te spelen van Joep Wennemars, die werd geblokkeerd. Nee, nee, nee, nee. Olympische, Olympische dromen in de kloten. Of Susanne Schulting, Sandra Velzenboer en Michelle Velzenboer... ...die alle drie onderuit gingen bij de 1500 meter shorttrack. track. Nee, Sandra Xandra no. dit is de gekste race alle tijden. Wat een drama dit. Het ijs brak gewoon uit het niets weg. Maar vooral... De speler van een record aantal gouden medailles. Autorette Rijt Marion, Olympisch kampioen. Jorrit Beresma wordt Olympisch kampioen op de Basselstad. En hier komt de het 10e gouden het medaille al voor Nederland. Marijke Groeneweld, wie niet weg is, is, gezien. Hier is nummer 10. Waar een klein land groot in kan zijn. Och, wat hebben we genoten in Milaan. Hè Mattie? Ongelooflijk lukt. Vooral toen jij iedereen op straat liet denken dat ik een Olympisch atleet was. Wat denk je dat deze guy does? Yeah, ice hockey. He looks like a hockey player. Well, here he is. You can ask him vragen. Ice hockey. Indeed. Hello! Hello. You want een picture with him? Yes, many. Ja, hoewel ik het ook wel echt vet vond dat Irene Wust, de meest succesvolle Nederlandse Olympier ooit... gewoon wist te zeggen bij welke amateurclub ik voetbal. Omdat ze blijkbaar vaak naar Q Music luistert. Irene, hoe heet de amateurclub van Luc? VV Forward. Bang, meteen goed. Bonusvraag: hoe vaak heeft Luc gescoord? En dit jaar nog nul, want hij is gebaseerd. Luc, goed? Ja, goed. Ja, het is gewoon goed. En zo zie je maar, luister Q Music... en voor het weet hangt er goud op je nek...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 Het zijn marktweken bij Jumbo. Met deze week. Fanta Sprite of Fernandez. Fles 1,5 liter. Nu 1 plus 1 gratis. B-Cell Van 225 tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. En Campina of Optimal. Pak 1 liter. 3 voor 4 euro. Jumbo. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Music. Goedemorgen, het is één minuut voor half acht. Op de weg wat vertragingen, langer dan een half uur. En dat is op de A1 naar Amsterdam... Tussen Stroe en Hoevelaken, 11 kilometer, 42 minuten. De A2 Denbos naar Utrecht tussen Rosmalen en Zalbommel... 11 kilometer, 32 minuten daar. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort ook 32 minuten. Tussen Strand Nulden en Amersfoort-Vathorst. Je komt daar namelijk in 6 kilometer. A50 naar Arnhem tussen Ewijk en Rijnbrug, 12 kilometer, 53 minuten. In de langste file is op de A67. Daar is een ongeluk gebeurd richting Eindhoven. Het zorgt tussen Zomeren en Geldrop voor 9 kilometer met een uur en 4 minuten. Je krijgt vandaag een mix van zon en wolken. Er staat ook een stevige wind. Het wordt tussen de 8 en de 12 graden. Anne-Marie heeft het laatste nieuws. Goedemorgen. De NS begint vandaag met een proef... waarbij tientallen boa's een wapenstok krijgen. Dit moet de veiligheid in de trein vergroten. De NS-boa's krijgen de komende weken eerst een training... zodat ze vanaf eind april met de wapenstok op pad kunnen... in onder meer Rotterdam en Den Bosch. De maatregel is volgens de NS genomen... omdat er steeds meer agressie is in de trein... Om het personeel te beschermen krijgen alle hoofdconducteurs dit jaar ook een bodycam... en trekt de overheid geldheid om stations veiliger te maken. In Zwolle is gisteravond op straat een man doodgeschoten. Hulpdiensten hebben nog geprobeerd hem te reanimeren... maar konden het slachtoffer niet meer redden. Er is nog niemand opgepakt. De Vlaardingse pleegouders zijn nu ook het gezag kwijt over hun eigen dochter, weet het AD... De twee kregen eerder tot acht jaar cel voor het mishandelen... van een tienjarig pleegmeisje. Ook andere pleegkinderen werden mishandeld. De biologische dochter was daar getuige van. Zij moest jarenlang een geheim met zich meedragen. Voelt zich schuldig dat ze ook niet eerder aan de bel heeft getrokken. De ouders zitten vast en hebben dus niet meer het ouderlijk gezag... over hun biologische dochter. Is flinke onrust in de BBB nu Henk Vermeer is benoemd... tot nieuwe partijleider. Hij volgt Caroline van der Plas op... Maar daar is niet iedereen in de partij blij mee. Drie prominente BBB'ers hebben een mail gestuurd naar het bestuur van hun partij... waarin ze aangeven het niet eens te zijn met de keuze voor Henk. Ze hadden liever Mona Keizer gezien, wat zij populairder is en geschikter zou zijn. Ook maken ze zich zorgen over de toekomst van de partij. Onder de ondertekenaars is onder meer demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman van Defensie. Het is toch opmerkelijk hoe lastig het is om langdurig... Ja, succesvol aanwezig zijn in de politiek. Je ja. krijgt natuurlijk altijd zeg maar, die beginnersbonus. Net zoals Caroline van Oplas ook had. Hè. We zien er allemaal nog aankomen op die tractor. Ja. Dat was dan echt een frisse wind. Net zoals Thierry Baudet dat ooit was. Wat je ook van zijn politieke denkbeelden vindt. Maar daarna zie je toch vrij snel dat als je zo in één keer op een podium wordt gezet, dat ook het klad erin komt. En Geert Wilders die heeft natuurlijk ook zijn pieken en zijn dalen. Maar dat zijn mensen die zijn toch al redelijk lang stabiel aanwezig in de ja. politiek. Net zoals Mark Rutte. Het is toch knap, want je ziet hoe snel het dus ook mis kan gaan. Ja. Nou, en het, het, het vecht zich altijd zo publiekelijk uit. Omdat je kent allemaal Mona Keizer, je kent allemaal Caroline van der Plas. Nou, de, de opvolger kent dan bijna niemand. Maar het... het, het... Het, is ook nooit, het blijft nooit binnen de kamers Dat nee, er nee. voor onrust is in een partij. Ja, dit is dan ook weer toch nodig om, om het misschien dan toch een tijd te keren. Henk Vermeer was jarenlang... Uh, hij heeft echt de partij opgezet samen met Caroline van der Plas. Hij had ook, uh, dus ook een, ooit een documentaire over haar aangemaakt. Ja, op Videoland toch? Daar komt hij ook veelvuldig in voor. En ja, Mona Keizer is natuurlijk gewoon flink gepasseerd. En uh, die zat ziek thuis toen zij hoorde dat Henk Vermeer dat ging doen. Terwijl zij echt een stuk populairder is onder de BBB stemmers. Ja, en dat wil niet zeggen dat Henk Vermeer natuurlijk niet capabel genoeg is... Want Nogmaals, hij stond aan de, aan de start van ja. die partij. Alleen, ja, Caroline van der Plas was zo'n karakter. Ja, dat is zo'n ah, ja. karakter. Ja. Grote webwinkels als Bol en Mediamarkt... halen per direct verschillende koptelefoons uit de verkoop. Er kunnen namelijk schadelijke stoffen in zitten, meldt het AD. Via de oorkussens van de koptelefoons... kunnen die stoffen het lichaam binnendringen. Die zijn dan slecht voor het immuunsysteem... Het gaat om 81 modellen van bekende merken als Apple, GBL en Samsung die uh, nou, even niet verkocht worden. Action en Hema bekijken of er extra onderzoek nodig is naar hun koptelefoon. Oh, Goh zeg. Ik, het immuunsysteem, uh, ik, ik heb nooit uh, griep gehad en uh, afgelopen jaar heb ik al twee keer getroffen. Dus ja, uh, ik toch eens even kijken wat ik, uh, wat ik heb liggen thuis. Ja, ja, of we gaan gewoon met de krant werken. <laughs> Katie en Marieke. stuk beter voor de roze gezondheid. Ik denk het ja. Hier is Marshmallow. You, you sound better with you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 To close my eyes Life's a game Made for everyone And love Is the prize So Hello, Black Becky Music and Wake Me Up. Ja, nee, ja, nee. Heel Nederland speelt mee. We zeggen ja of nee in 3, 2, 1. J-A-N-E-E. -E. Topics met 3 seconden bedenktijd. Luc, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? Tomatensap? 3, 2, 1. Nee. Nee. Echt hoor. Super lekker. Ik had van de week ook weer uh, een 12-uurtje. Nou ja. Wat is het ook alweer soep? Een, een, een broodje met ei en een uh, tomatensoepje? Nee, een broodje koket, volgens mij. Ja. En er zit een soort tomatensoepje bij. En dan denk ik, ja dat slik je dan weg. Het is dus wel ja. weer wat anders dan tomatensap natuurlijk. Ja. Ja, dat, een, ah, ja, sorry. ja dat is waar. Je ja, ja, gaat ja, weer in ja. je eigen topics uh, zitten. <laughs> dat is niet ja, de ja van of ja, sap, patee of potato. Nou, nee, ja. tomatensap eh. is natuurlijk gewoon... Nee, het is koud. Ik heb het wel eens geprobeerd... maar ik heb altijd na twee, na, na twee slokken echt spijt. Je denkt toch ook... Ja, je drinkt ook een soort tomatenketchup. In het vliegtuig gisteren, uh, onderweg terug van Milaan naar uh, Amsterdam... toen komt er een zo'n karretje voorbij met wat wil je wat drinken... en hier heb je nog een boterham met kaas. Dan kun je dus ook tomatensap kiezen. Ja. En voor mijn ogen gewoon twee mensen die het bestelden. Toen dacht ik... Nou oh ja, maar er zijn dan mensen die gaan zeg maar semi hun ziel reinigen, denk ik. Nadat nou, ze gewoon eh, twee weken ja. uit de bocht zijn gevlogen in Milaan. Maar het schijnt dat je, het, dat gebeurt vaker in het vliegtuig... het heeft iets te maken met de smaaksensatie van tomatensap op grote hoogte. Ah. Nou, er, er zit een verhaal achter. Dat veel Jong. mensen tomatensap drinken in het vliegtuig. Nou, ik had dus, uh, dat is grappig inderdaad, dat je het nu hebt over smaak. Ik had die boterham die wij kregen, had ja. ik uh, meegenomen uh, het vliegtuig uit. Zo, ja, en nam drie happen uh, bij, bij de bagageband... Niet te niet nassen. Nee? Oh, nee ja. wat, wat, wat proeft hij dan? Welk ja, verschil? Ja, gewoon dat, dat sausje was in één keer helemaal niet meer lekker. Dat, dat brood, dat was droog. Oh, maar ik ervaar dat ook al wel eens in het vliegtuig. Hoor. Oh ja, nee, ik vind die boterham dus in het vliegtuig super lekker. Oh! dus ik had zin in die boterham. Uh, ja, sorry, ik heb gewoon een drie happen weggegooid. Ja. Ach, maar uh, het is toch zo dat, uh, dat het überhaupt... dat ook Heineken apart brouwt voor in de lucht. Nee, je hebt het dat al is... eerder over gehad. Het, maar nu gaan we weer heel dit dossier openen. Oh. Maar dat is niet zo. <laughs> ik, ja. ik vind het een fascinerend dossier. Als Annemarie dan zegt, tomatensap proeft anders ja. in de lucht... ja, dan ben ik daar echt door gefascineerd. Je, je smaakpapillen werken anders met zouten, toch? Ja, dat zeggen ze. Oh, wacht even. Hier, een appje van uh, Soraya. Oh, dat gaat dan over de tomatensap. Oh, getver, getver, getver. Oh. Aan tomatensap heb ik een trauma. Ik moest van mijn moeder altijd, als ik een hele heftige kata, tomatensap drinken. Want dan kots je alles uit. <lacht> ja, op, maandagochtend, maar oh, nee. Tomatensap, ik zeg nee. Okay. Nee, Luc, nee. Nou, dat gaat duidelijk, duidelijk. Ja, Oké, okay. uh, volgende. New York. 3, 2, 1. Ja, ja, zeg maar eens nee tegen New York. Nou, het is de bedoeling dat je nu nee zegt tegen New York, toch Amri? Ja. Ja, het is daar. Ja, uh, <lacht> het sneeuwt daar ongelooflijk hard. Het is een helemaal gesloten gebied. Je mag, uh, er wordt niet gevlogen. Mensen mogen niet naar school. Uh, want er komt een enorme sneeuwstorm aan. Oh ja, ik ben dus ja. grappig. Want dan zie je beelden op Instagram van mensen die zeg maar, met zo'n winters bedekt New York daar rondlopen. De straten, daar ben ik ongelooflijk jaloers op. Ik zou daar dan zo graag willen zitten. Ja, maar New York is ook gewoon een heel erg te gek decor. En als het er dan ook nog heel mooi uit is met die sneeuw en zo, dat is geweld. natuurlijk wel prachtig. Geweldig. Uh, Laatste Luc. Die komt van uh, Richard uit Ter Aar. Een glazenwasser hebben. 3, 2, 1. Ja. Maar het zit bij de VVE in bij ons. Dus oh. ik heb er niet bewust voor gekozen. Ik vind maar het altijd die... heel gezellig als hij komt. Staat hij dan opeens bij jou op het dakterras? Of doet hij die glazen niet? Omdat nee, je er zelf bij kan? Niet. Nee, die doet hij niet. Maar hij heeft wel de ruiten zeg maar, voor mijn bed. Dus uh, Oei. Ja? Ja, ik lig er letterlijk in de etalage van de glazenwasser. <lacht> Hoe vaak gebeurt het dat de glazenwasser voorbij trekt... en jij daarin ligt? Ja, een keer of drie, vier keer per jaar. Dan lig ik gewoon in bed. En dan staat hij zeg maar, ja. letterlijk een paar meter ja. voor mij... staat daar die glazen te wassen. Maar ik denk altijd, ja, ik ben niet de enige natuurlijk. Nee, dit heeft hij continu. Hij treft natuurlijk continu mensen die, die naakt door huis lopen. Ja, ja, dat hoort er toch een beetje bij. Ja. Het is altijd opletten. Ik heb vaak, zeker in Amsterdam, vaak gedacht... Wat hoor ik nou voor gestommel? En ik woonde op drie hoog. Wat gebeurt, wat gebeurt hier? Ja. En, dan dacht, en dan was het dus de glazenwasser. Uh, overigens, uh, Serdar die wil dan uh, de, onze vorige luisteraar Soraya helpen... met een recept voor tomatensap om het helemaal af te maken. Tomatensap met vodka en een klein beetje tabasco. Dan is het lekker. Oké. Okay. Dus dat is gewoon Bloody Mary. 3, 3, A, dat zeg je. -A -A -A. Is dat niet een Bloody Mary? Dat is een Bloody Mary. A minute in the morning. Got nothing left to feel. I catch myself asleep at the wheel. Need the meaning of oh, rising up ahead. Something to stay, a reason to make it to the end of the day. I get tired of seeing, seeing all that I've done. I'm tired. Of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 No matter Music en morning. Dennis. Daarvoor... Oh, oh. ik wil dan met Taylor Dennis? Nee, dat geeft niks. We moeten elkaar weer een beetje vinden. Twee het... weken natuurlijk uh, met andere mensen gewerkt. Dennis, goeiemorgen. Goedemorgen. Eh, goedemorgen. Goedemorgen. Eh, Godverdikkie, hey, wat eh, zit we allemaal door elkaar te harken. He? He, laten ja. we even opnieuw. Dennis, ja. goedemorgen. Goedemorgen Dennis. Goedemorgen. Hey, hi. goedemorgen. Hoi. Hey Dennis, we hebben je aan de telefoon. Want jij stuurde ons een berichtje. We hadden het net een jaar of nee erover. Dat ja, het toch. Het komt vaker dat we het er hier over hebben in ons radioprogramma hoe het nou toch zit met de smaakbeleving in het vliegtuig. Dus op, op 10, 11 kilometer hoogte... dat je dingen anders zou proeven... omdat je in een vliegtuig zit of omdat je hoog in de lucht zit. En jij weet daar van alles van, hè? Nou, alles, alles is wel overdreven, maar ik weet er wel veel van. Ja, hoe komt ik heb dat? Een, ik heb voor uh, Niels de van KLM... Uh, maakten wij alle desserts voor, uh, voor KLM. Oké. Okay. Uh, ja... En daar heb je een hele andere smaakbeleving. Ja, en wat, wat doe jij anders in het maken van een dessert... als je weet, dit wordt in de lucht gegeten? Alles extremer. Dus uh, als het hier in Nederland een lemon curd is, is zuur... dan moet het in de lucht moet zo zuur zijn... dat wat je, je kroon eruit want anders proef je het niet. En, en zeg maar van de ingrediënten, doe je het dubbel? Doe je het maal drie? Uh, nee, nee, nee, nee, nee dat, dat niet. Je doet er minder, uh, ja, of boter aan toevoegen... of uh, andere dingen aan toevoegen... dat het de raad uh, gewoon uh, ja, beter naar voren komt. Uh, ik, ik zie nu ook een berichtje binnenkomen... die het, die het uh, ook nog uitlicht van Emlin. Uh, die zegt, uh, nou, bijvoorbeeld de tomatensap... waar we het al net over hadden, die is zo populair in het vliegtuig... omdat de smaak ervan uh, goed overeind blijft op grote hoogte... door de lage luchtvochtigheid, de luchtdruk en het motorgeluid lijkt me ook gek hoor, toch? Neemt ons smaakvermogen voor zoet en zout af met 30 terwijl de hartige umami-smaak van dus bijvoorbeeld een tomatensap juist overeind blijft staan. Herken jij dat, Dennis? Ja ah, herken ik me heel erg in. Ja hoor. Maar hoe proef je ja. dan zo'n toetje? Want jij bent de toetjesmaker van KLM. Als het glazuur van je tanden spat als je het op de grond zou eten... dan kun je toch niet echt voorproeven en denken... joh, dat is lekker. Nee, maar dat is wel... en er gaat wel een tijd overheen. Normaal komen alle sterrenkoks... Uh, die maken een dessert en dat is dan, dat, is, dat proeft dan helemaal top. Maar zodra dat ze de lucht in gaan, dan, dan proef je eigenlijk niks meer. Dus dat moeten wij dan uh, omschakelen naar steeds zuurder, zuurder. Uh, of bitterder. Uh, en in de lucht dan, ja, dan, totdat het eenmaal goed is uh, onder de luchtdruk. En ja, na al die jaren ervaring weten we wel wanneer iets goed is... en wanneer iets niet goed is. Oh, joh, Dennis, ik zou gewoon tegen mijn werkgever zeggen... Hey, ik heb een klein beetje iets aangepast. Ik moet heel even naar New York op en neer om te kijken. <laughs> nee, dat is me nog niet gelukt. Nee, jammer, man. Jammer, jammer. En, ja, dat ben ik, zeker. Ben ik toch nog wel benieuwd... als die lucht en zo, ook je neus uitdroogt... waardoor je het allemaal minder goed proeft. Is meteen de smaak weer terug... zodra je met het vliegtuig op de landingsbaan staat? Of moet je daarvoor echt even herstellen... en dus pas dat broodje kaas eten als je bij de bagageband staat? Nee, wat Martin net zei, dat heeft hij helemaal gelijk. Zodra zodra je die, op de grond bent... dan. Uh... Ja, is het uh, broodje niet lekker meer, nee. nee dat klopt. Dat en ook. de rest is het ook niet zo lekker meer, nee. Die boterhammers, ik zeg het niet te nassen. Goh, blijf het, echt het blijft in, blijft zo interessant vinden. Ja, nou, absoluut. Fijne dag, Dennis. Dankjewel. Doei, doei. Dit is Kimi Music 9 voor 8. Hé, hey, trouwens jongens, het wordt woensdag echt een prachtige dag, hè. Ja. Heet dat niet? Ja, dat is pas woensdag. Het is nu maandag. Vandaag een mix van zon en wolken. Er staat een stevige wind Wordt tussen de 8 en 12 graden. Beetje soundtrack voor woensdag vast. Katrina en the Wave. Voorbij op Vraag Katrina en The Waves, maar wat een leuk liedje Walking on Sunshine by Kier Music. Afgelopen vrijdag, hele andere vrijdagavond, uh, beleefd dan ik eigenlijk van plan was. Mm. Ik heb short track gekeken. Overigens met heel, heel, heel veel plezier. Zo, spectaculaire. Ja, en jullie zaten daar in het publiek. Begreep trouwens ook door dat het aantal shorttrack aanmeldingen enorm is gestegen, Marie. Ja, bij de schaatsclub. Sommigen kunnen het niet meer aan. En hebben ook gewoon de ledenlijst zeg maar, gesloten. En dat is zo gaaf. Die, uh, dat Nederlandse shorttrack team is echt helemaal van adel, vind ik dat bijna. Ik vind dat echt een koninklijk huis qua shorttrack, Omdat of ze zijn familie van elkaar, of ze hebben een relatie met elkaar. Maar die hebben Nederland weer opnieuw uh, verliefd laten worden op shorttrack. Echt fantastisch. Toch was het de bedoeling dat ik ergens anders zou zijn op vrijdagavond. En avond uit was ook al maanden geleden gepland. Nu is er echt roet in het eten gegooid. En dan heb ik een klein quizje voor jou. Uh, dan kun jij uh, raden wie de reden is geweest... dat mijn vrijdagavond echt volledig, volledig in de soep is gelopen. Uh, waar, waar, waar zou je eigenlijk moeten zijn dan? Ik zou eigenlijk naar een comedy show in de Rai. Oké. Okay. ja. ja. Met een pratende pop. Toch? Ja, met Randy Feldface. Dat is een pratende pop uit Australië. Nou, ik wist ook niet helemaal zeker of ik het echt leuk zou vinden. <laughs> ik had mijn bedenkingen, maar ik heb het, ik heb, ik heb het vooral nooit gehaald. Oh, ja? oké, okay, ja. Komt dat door A, Jip, B, Noah, C, Kiki. Ja, dat, dat, het, het leukste antwoord zou ik C vinden. Ja, het is C het was echt vreselijk. <laughs> Je hoort het na acht uur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 Een topdeal bij Mediamarkt voorbijrennen? Ik ben toch niet. Google. Papi. de lulu. gek. Dus sprint terug voor de zwarte Sony XM5 koptelefoon... voor maar 222 euro, met 1000 extra punten voor members. Mediamarkt. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals Gillette en Viener Scheermesjes 2 plus 2 gratis... deo en Douche 2 plus 3 gratis en nog veel meer. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voor de.